بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم وصلي وسلم على محمد وعلى آله وإزواجه أجمعين بزاخ بليف بعد باراقراف السنن المؤكدة عمام الشاذيلي رحمه الله عزقت السنن المؤكدة من الصلاوات أربع عزقت السنن المؤكدة ذاين الفير الأولى وهي أوكدها الوتر. Sunan Muakada zijn de Sunan waarop de nadruk op wordt gelegd. Dus zware Sunan, dus heel dicht bij de Wajib. En Imam al-Abil Azhari, hij zegt over Sunan Mu'akkadah: Hij zegt in onze madhab hebben we alleen Sunan Mu'akkadah. We hebben dus of Sunan Mu'akkadah of Mustahab. Er is geen Sunan. نعم هذا ما امام الامام الابي الازهري الشادي ليزقت انسان تكتب المقدمة العزيزيه وهي ترغبات هي المستقبل من السنن المؤكده وهي ترغبات هي ترغبات هي ترغبات هي ترغبات هي ترغبات هي ترغبات دي ترغبات هي ترغبات هي Oké, okay, wanneer begint de tijd van de gebed? Hij zegt: de tijd van de gebed begint, dus de Ichthyari-tijd, als men klaar is met het verrichten van Salat Leisha. Ja, dus je kan alleen Witter bidden als je Salat als je gebed al hebt verricht. Dus je kan het niet daarvoor bidden. En er is nog een uh, voorwaarde hieraan. Uh, en dat is als je salat al isha' hebt gebeden zo, zolang salat al isha' gebeden is nadat de uh, shafak, dus de schemering, de rode schemering verdwenen is want we kunnen isha' bidden voor de daadwerkelijkheid van isha' en dat is bijvoorbeeld als het regent dan bidden, uh, bidden, bidden de jamaa' in de moskee Maghreb en Isha uh, voegen ze samen. Dus ze, ze doen de voor de... Uh, We hebben daarover gesproken in de uh, vorige paragraaf. In het samenvoegen van gebeden. Dus dan wordt Isha gelijk gebeden nadat Maghreb is gebeden. En terwijl eigenlijk de schemering niet verdwenen is. Dus de tijd van Isha is nog niet aangekomen. Ja? Maar uh, in de sharia is er een uh, uitzondering daarvoor in voor de, voor de mensen En daarom uh, Kunnen we dus Isha be, uh, v, uh, Vroeger bidden Dan de eigenlijke tijd daarvan Maar als we dan Deze Isa bidden Gelijk naar Maghreb Dan kunnen we niet gelijk witer daarna bidden Want witer Kan alleen gebeden worden Nadat de tijd van Isha is ingegaan Dus pas Als de rode schemering verdwijnt Dan pas kunnen we witer bidden dit, dit geldt als we Isha hebben samengevoegd met Maghreb. Maar als we Isha gewoon op de, op de normale tijd bidden, dus in zijn echte tijd, dus als de Shafak, de rode schemering, verdwijnt, dan kun je Witter bidden nadat de Isha is gebeden. Dus dit is de tijd. Vanaf hier begint de tijd, dus nadat de, nadat de Isha is gebeden, nadat de rode schemering is verdwenen. Dan begint de tijd van Witter en die blijft gelden tot Fajr. Ja, totdat de, de, de, de Vezer uh, ingaat. In deze tijd is het moesten hebben om moeite te bidden. Daarna, dus als Vezer al is ingegaan, dan is het makro om moeite te bidden. Zonder excuus. Zoals als je bijvoorbeeld slaap hebt. Dat is een excuus. Oké. Okay. Hoe moeten we Wouter bidden? Hij zegt Wouter wordt gebeden. Er moet altijd Shefa ervoor gebeden zijn. Shefa betekent 2. Dus 2 rekaart. Er moet altijd minimaal 2 uit ervoor zijn gebeden. Je kan niet. Uh, je gaat witter op zichzelf bidden, ja. Je begint witter. Je gaat witter bidden En je hebt daarvoor niks gebeden. Of alleen Isha. Dan is het makro. Moet tussen Isha en witter, Dat je daarvoor... Uh, dus... Dus ja, en moet je we al minimaal twee raken uit hebben gebeden. En dat is chef. En deze chef. En moet moeten los van elkaar zijn. Dus je bid is twee raken uit. En daarna doe je het En daarna sta je op en doe je de l'Ihram voor wieter. Waarom zegt hij dit? Want in andere midden, in de madhhab van uh, imam Abu Hanifa is het uh, juist de, de, de, de praktijk dat je chef en wieter samenvoegt. Alsof je maghreb bent. Op die manier. Het is geen maghreb, maar op die manier. Dus je bidt twee uit chef. En dan als je bij chef goed bent, doe je geen teslim, maar sta je op en bid je wieter. In onze methode als je het op die manier doet, is, er, is het makro. Dus, en dat is als je voor jezelf bidt, want er zijn al uitzonderingen daarop. Dus wij, hoe in de Merik hoe bidden wij Chef en Witter. We bidden eerst twee rek'aad, doen we Taslim, en dan staan we op en bidden wij Witter apart. Oké, welke recitatie ze moesten hebben om te registreren in de Chef en Witter? Hij zegt dat het moesten hebben om in de Chef Faticha te registreren. انا في الدائره دي, دي في الدائره الاولى سبح اسم ربك قل يا أيها الكافرون ري قل هو الله احد ان المعوذتين معوذتان زادت في لاصوره قل اعوذ برب الفلق ان قل برب الناس Hij zegt, dit is de sunnah van de profeet, in de drie keer de die wij hebben genoemd. Oké. Okay. Uh, nu krijgen we een ander vraagstuk, en dat is, stel je voor iemand vergeet om moeite te bidden. Of, hij verslaat zich, en dan staat hij op, en, dus hij staat op, Faisur is al geweest, dus Fez is al ingegaan. Dus de realiteit van de witter is voorbij. En hij heeft nog maar uh, één rak'a of twee rak'a om te bidden voordat de zon opkomt. Dus hij kan alleen nog twee rak'a of één rak'a bidden en dan komt de zon op. Wat moet hij dan doen? Hij zegt in zo'n situatie moet hij de witter niet bidden, moet hij gewoon sobje bidden. Want dat is de plicht van die tijd. Dit is de plicht. Maar als de tijd breder is dan dat, dus hij kan drie rakka's bidden of vier rakka's bidden voordat de zon opkomt, dan bidt hij witer. Hij bidt één rakka's zonder schef, één rakka's en sub zonder sunnah van feger te bidden. Dus hij bidt witer en dan een beetje sub. twee En sunnah van feger kan hij. Uh, weer bidden als, uh, na Vezer als tijd weer toegestaan wordt om te bidden. Bijvoorbeeld om Doha te bidden, die tijd. Dus als de zon zo hoog is als, uh, van de horizon als de lengte van de speer. Vanaf dan kan hij Sinder van Fazer bidden. Dus daarom bidt hij Sinder van Vezer niet, want die kan hij inhalen. Witer kan hij niet inhalen, zon kan hij ook niet inhalen. En deze Sunnat al kun je bidden tot tijd van vandoor. Als de tijd van vandoor ingaat, kun je die zonne niet meer inhalen. Hij zegt, maar als de tijd zo breed is voor vijf rakat, uit, voordat de zon daarop komt, dan beet je en witter en subh. So en Sunnat so van fajr beet je niet. Want Sunnat so van fajr kun je inhalen. En chef, kun je niet inhalen. En hoeiter ook niet. En sobh ook niet. Hij zegt, maar als de tijd nog breder is dan dat, voor zeven rak'a't, dan bied je chef. En hoeiter. En daarna een sunnah van fajr En daarna een sobh. Dit is wat uh, de imam heeft uh, genoemd over uh, de sunnah van hoeiter. En de volgende sunnah waarover we gaan spreken in de volgende les, <laughs> is de sunnah van één gebed.